In Londen komt een gedenkteken voor de Britse koningin Elisabeth. Premier Starmer meldt dat er is gekozen voor een plek in het hart van de hoofdstad... op loopafstand van Buckingham Palace in St. James Park. De gedenktekens van haar ouders liggen daar vlakbij. Morgen is het twee jaar geleden dat Elisabeth overleed. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog... bij 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht kans op buien, soms met onweer.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 Podcast En ook daarin spreken we met twee gasten. De eerste is Laura van der Plas, actief onderwaterfotograaf. En daar kan ze leuke verhalen over vertellen. Het tweede gesprek hebben wij met uh, Allard Kalf. Bij iedereen wel bekend als autocoureur, verslaggever, analist. En wat al die meer zei op het gebied van de autosport. Veel luisterplezier.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 actief raad zit voor D66. En op het moment dat we deze opname maken... moet ik wel even zeggen... ik weet niet wanneer die wordt uitgezonden exact... maar is het de dag na het debat van uh, Rutte... Uh, waar Sigrid Kaag een grote rol in heeft gespeeld. Maar we gaan het nu niet hebben over politiek. Ook niet over D66. Van daarvoor hebben we je niet uitgenodigd, toch? Nee. nee, klopt. Je hebt een bijzondere hobby. Nou ja, bijzonder... ja, eigenlijk wel... Uh, surfen op zich is niet zo bijzonder. Maar wat je verder doet wel, vind ik. Uh, maar hoe, Ik vraag altijd aan de gasten hoe is het zo gekomen? Waarom, op welke wijze ben jij zo gefascineerd geraakt... door oceanen, water, surfen? Daar heb je vast iets over te zeggen. Ja, goede vraag. Nou, goedemiddag in ieder geval. Uh, ik denk dat het te maken heeft met uh, ook... Uh, ...dat ik dicht bij zee ben uh, opgegroeid. Ben je in Zandvoort geboren? Ik ben in Heerlen uh, geboren, in, uh, in Limburg. <laughs> en je zegt ja. dicht bij de zee. Nee, okay. de zee, ja. Ja, ja, nee Niet geboren, maar uh, wel opgegroeid. Ja. En Mijn vader die was een, een katwijker. Kijk, En uh, komt er ja, bij. En op een gegeven moment uh, is hij samen met mijn moeder... Uh, ...naar uh, Limburg vertrokken voor een uh, tijdelijke job daar in het ziekenhuis... En uh, het verhaal gaat ook dat, uh, dat ze elk weekend uh, naar Katwijk reden... om uh, te genieten van, uh, van het strandleven en, en zee. Waarom verhuis je dan? De hele? Ja. Nou, mijn vader komt promoveren in het ziekenhuis. Dus uh, hij heeft ja, de kans ja. wel aangegrepen. Ja, snap en, uh, ik. Maar na drie jaar zijn ze wel uh, teruggegaan deze kant op. <laughs> en toen zijn ze dus... Uh, ja, ze zijn in Bentvold terechtgekomen. Ja. En uh, daar ben ik opgegroeid. En dus ook heel veel in Zandvoort geweest in mijn jeugd. Maar ook heel vaak in de weekenden bij mijn oma uh, geweest in, in Katwijk. En, en mijn vader was ook een, een, een zeeman. Die had een katamaran. En uh, er lag ook altijd een soort een oude plank. En daar was ik uh, sinds, uh, of ja, toen ik klein was, was ik daar altijd mee al uh, aan de haal. Dus het begon al vroeg dat ik lekker in de zee lag. Ja. Veel zwemmen. En... Uh, Volgens mij is het uh, toen ik 21 was... Uh, begonnen dat ik ook uh, het surfen heb opgepikt. En uh, toen ik dat eenmaal deed, was ik uh, verknocht. En welk surfen heb je het dan over? Lidsurfen, golfsurfen? Nee, golfsurfen. Nee, ja, okay. ja. Ik kan wel ook nog een vakantie herinneren... toen ik een jaar of 18 was in uh, Mimizan in Frankrijk. Um, dat was een, um, een bodyboardkamp. Uh, en daar uh, heb ik dus ook al bodyboarden een keer... Uh, ja. daarvan geproefd. Dat vond ik ook heel leuk... Maar dat surfen, dat leek me toch ook uh, echt fantastisch. En mijn broer die was er ook altijd een beetje mee bezig. In ieder geval, hij vond die wereld heel leuk. En als kind keek ik altijd heel veel af van mijn broer, begrijp ik. <laughs> dat is <laughs> dus, uh, zo niet zo door, maar een beetje verteld. Uh. Ja, dat, ja, ja, ja, dat ik hem heel vaak nou ja, oh ja. <laughs> Wel grappig. Maar uiteindelijk uh, ben ik samen met een maatje begonnen met een, uh, of aan een lange trip naar uh, Frankrijk... En uh, toen hebben we voor het eerst gegolfsurfd. En uh, dat was fantastisch. Ook naar, uh, naar Spanje geweest. En uh, toen liet ik ook het hockey een beetje uh, wat meer ervaren. Want dat had ik echt een aantal jaar heel fanatiek gedaan. Dames ingezet één gezeten. Op rood-wit. Rood Oké. Okay. Um... Och jee. Ja. We hebben nogal rood wit witte zitten. Oh ja. <lacht> ja. Welkom. Oh jee. We moeten uitkijken dat we het niet over hockey gaan hebben nu. Want... Nee, hoeft niet. Nee. Nee. Nee. Ja, leuke Mag best wel. Maar het hoeft niet. Ja. Maar uh, en to, ja, nee, to, toen heb ik het langzamerhand opgepikt door eigenlijk elke zomervakantie toch wel naar Frankrijk of Spanje te gaan en daar ook uh, lekker te gaan surfen. En uh, nou, dat doe ik nu nog steeds. Ja. En, is het dan ook omdat daar de golven uh, zoveel beter of anders zijn dan hier? Of de, de ja, de golven lopen daar toch wel echt veel mooier. Want ja. u, je moet je voorstellen dat Engeland ligt eigenlijk hier vaak in de weg ligt. Uh, dus als we oh, ja. mooie golven hebben, dan is het ook vaak maar voor... Ja, voor een dag of voor twee dagen. En dan is het weer over. En ze hopen dat er weer een storm komt en dat het weer gaat liggen. En dat je dan een mooie deining overhoudt. Want het best is na de wind. Ja, ik vind van wel. Er zijn ook veel mensen die houden natuurlijk ook van surfen met veel wind. Maar ik ben typisch zo iemand die het lekker vindt als dan die, die wind uh, stilvalt. En dan genieten van de mooie deining. Dat levert ook mooie Ja, mooi weer mooie surfen? Nee, toch? Op. <laughs> nou, ja, niet alleen. Maar wel, uh, ja. Maar wel de voorkeur. Ja, ja. Okay. Maar nog niet de overstap naar kitesurfen? Nee, dat heeft me nooit zo getrokken. Ik weet niet. Het uh, lijkt me ook een heel andere sport eigenlijk. hè? Ja, dat is eigenlijk ook en de kitesurfen. Dat de constante actie. En ik vind juist ook af en toe even stil op je, op je bord zitten. Om je heen kijken. En dan weer die actie opzoeken. Die het ziet er heel ik, ontspannen ik, uh, uit. Hè? Ik, ik heb het zelf ook al een paar keer geprobeerd. En ik vond het hard werken, moet ik zeggen. Nou, het is ook wel echt maar hard, hard wel. werken. Soms dus ik had die het idee van, als ik het eenmaal kan, dan is het een stuk makkelijker of ontspannender, maar ja, zover ben ik nog steeds niet. Ja, ik denk <laughs> af en toe wel, dit is eigenlijk meer een soort sport. Je bent gewoon echt constant toch ook aan het proberen om er ja. door, de, de, door de, branding de branding heen te komen. Het, en, uh, dus dat heb jij toch ook nog wel? Uh, ja, dus ook, daarom dit eigenlijk ook nog wel eens op het skateboard, want dan maak je meer uren staand ook op je bord nou ja, en dat komt ook het uh, uh, ja. golfsurfen weer te goede. Ja. Ja en toen Snowboarden dan ook je... in de winter? Doe je dat niet? Nee, dat is nee, dat weer nee. Ik ben okay. weer niet zo van de wintersport. Het trek uit. Ja. ja. Op een gegeven moment ben je met camera en al in het water gevallen. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, onder water valt ook heel wat te zien. Daar ga ik foto's van maken. Want dat... Hoe is dat zo gegroeid, ja, onderwaterfotografie? Want dat is de reden dat we hier weer uh, hebben uitgenodigd. Ja, nee, precies. Ja, dat was ja, een lange aanloop uiteindelijk, maar uh, dit was inderdaad... Uh... <laughs> ja, ja, ik hou altijd wel van creatief bezig zijn. Uh, veel tekenen en weet ik wat allemaal. En fotografie vond ik ook wel leuk. En op een gegeven moment had ik een... Um, een analoog uh, uh, Minolta uh, gekocht. Zo'n cameraatje voor in het water. Ja. En ik had het eerlijk gezegd nog nooit iemand zien doen ook. Maar ik dacht, hoe vet gewoon uh, in het water wat, wat foto's maken. En uh, dat ja, leverde zoveel creatieve beelden op. Dat uh, nou, Ik ben dat meer en meer gaan doen. En op een gegeven moment verdiep je er een beetje in. En dan zie je dus dat er uh, ja, behuizingen te koop zijn voor om je digitale camera heen. Nou, toen heb ik op een gegeven moment die stap gemaakt. Ik was ook de eerste in Zandvoort. Dat was ja. volgens mij in uh, 2012 dat ik dat ding uh, kocht. Zo'n behuizing. Ik zijn, kom de, helemaal vanuit, uh, het, zijn er speciale fototoestellen voor, voor onderwater. Nou, je kan gewoon je reguliere camera gebruiken. Dus een digitale camera, ja. zoals de meeste mensen gebruiken. En dan koop je er een behuizing omheen. Okay. En uh, da daar kan je dan mee het water in gaan. Dat is universeel. Het uh, maakt niet uit wat voor camera. Dat kan gewoon mijn ja, eigen camera ja, ja. zijn en die... Stop je in zijn apparaat en dan is hij waterdicht. Ja, nee, elke uh, camera heeft weer een ander type behuizing wel. Dus je moet even goed uitzoeken wat past er bij mijn camera. Maar voor bijna elke camera is wel een behuizing te vinden, inderdaad. Dus daar maak ik al goed op uh, ingespeeld. Ja. En wat zag je dan onder water met die camera? Nou, niet zozeer onder water hoor. De, de, wat ik de mooiste foto's vind, is. De foto's geschoten waarbij je een stukje onder water ziet en een stuk boven water. Ja, ik weet niet wat het is, dat je gewoon een inkijkje hebt naar beneden ja. en naar boven. Ja. Um, je hebt een aantal maar... foto's meegenomen, die liggen hier ook. Je hebt een heleboel ja, boek heb je ervan ja. gemaakt. Ja, ik heb op een gegeven moment nadat ik iets van uh, vijf jaar uh, foto's gewoon uh, als hobbyist heb uh, lopen schieten. Dacht ik, nu is het tijd om het uh, te bundelen. En uh, nou, toen heb ik dus dit boek, wat nu voor me ligt, uh, gemaakt. En dat heb ik toen uh, bij Ahoy, heb ik dat uh, ja, aan de mensen laten zien. aan nou, vrienden en familie. En toen heb ik een klein expositie expositietje ook gedaan. Ahoy? Ja, bij uh, uh, Naast de Lassa. Altijd Ik, oh, ik, ik, ik ja. nou, dat is ik nu alweer ver verleden natuurlijk. Ik begreep Ahoy. Rotterdam. Ja, ja. oh. nee. Oké, okay, dat was een strandpaviljoen hier. Ja. Ja. Okay, die, die had een heel leuk bijgebouw ja. dat zich perfect leende voor een expositie. En uh, ja, toen heb ik dat afgehuurd en wat mensen gevraagd om langs te komen. Toen heb ik, uh, ja, heb ik dat uh, voor het eerst laten zien. Dat, dat, boek... zijn, dat zijn mooie foto's. Maar wat je zegt, zo half onder water, het lijkt meer zandvoort. zand Nou, niet helemaal geschikt te nee, hè? dat, dat klopt. ze zie je zoveel. zie nee, ja, je zo dat die bruine... Die dat is wel een ander verhaal natuurlijk. Dat klopt. Ja. Ja, in Nederland is dat niet... Ja, er staat er toevallig eentje in, ook met... Um, Bouwen spelles uh, erop. Ja. En dan zie je ook een stukje onder water. Maar het is ook niet zo heel helder hier. Ja, sommige dagen wel, maar over het algemeen niet. Ja, kijk, hier zie je ook... Dit vind ik dan wel een grappig plaatje. Dan zie je eigenlijk enorm ja. veel schuim. En een stuk onder water. En dan net een stuk ook van een surfer die er bovenuit komt. Dat is gewoon een grappig beeld. Wat je niet vaak ziet. Uh, ik ga even een foto van je maken. Het is, zet het is, weer, uh, op ja, dat is goed. Sociale media -kanaal. dan weet je wat foto gaat. <laughs> het, is, het is radio, min of meer. Hè? <laughs> Denk ik ben het goed omschrijven. <laughs> maar waar schiet jij dan de meeste foto's? Uh, nou, buitenland. nu hier inderdaad. Ja, maar um, ook in het buitenland? Ja, ik heb uh, veel op de Canarische Eilanden... Uh, foto's geschoten. Fuerteventura <laughs> en uh, Lanzarote. Daar ging ik gewoon vaak heen met vrienden... Om, uh, om te surfen. En dan nam ik mijn camera mee. Oké. Okay. En dan... Uh, ja, daar heb ik toch echt wel wat leuk, uh, leuk materiaal aan overgehouden. Dus dat staat er ook in. En wat, maar was het niet speciaal voor vissen? Onder water? Nee, nee, nee, nee. nee. Het is niet om uh, dieren te... Uh... Het is echt boven en een stukje beneden? Of... Ja, of gewoon boven ook. Hè. Dat uh, kan ook. Dus uh, je ziet dan wel een stukje zee. Maar je ziet gewoon de surfer in actie. Maar je kunt met jouw camera ook gewoon echt onder water gaan. Maar dat heeft jou nooit... Uh, nee, nog niet. En, uh... Mooie vissen. De landen die je noemt kunnen natuurlijk onder water mooie vissen. Zeker. Ja. Dat ligt niet in jouw uh, bedoeling. Nou, op een of andere manier heeft gewoon altijd de, de surfer mij heel erg aangetrokken. Het, het ritueel van de zee opzoeken. Um, je enorm nietig voelen in de zee. Uh, genieten van de mooie beelden om je heen. Dat vind ik zelf namelijk heel fijn. En hoe fijn is het dan ook als ik dat ook weer in een foto kan uh, ja. Ja, overbrengen. Ja. Dus, um, ja, je hebt een eigen website. www.waterworks.earth. Ja, .earth, hè. ja. Uh, Maar je, buiten dat je zelf foto's maakt. Geef je ook uh, cursussen in onderwaterfotografie? Uh, nou... Eigenlijk is het zo dat dat gewoon ook ziet op het, op het surfen. Dus, um, Maar ik, uh, ik was van plan om een retreat te geven samen met uh, twee mensen. Nou ja. Maar ze zijn Wat... helaas door corona niet doorgegaan. Wat dat is was... een retreat eigenlijk? Een retreat is een plek ja, uh, waar mensen echt aan zichzelf toekomen waar ze zich kunnen opladen. En dat wilden we doen door dat je um, ja, met de mensen... die ook naar dat retreat uh, gaan, uh, lekker samen kunt gaan surfen. Maar ook meditatie doen, yoga. Um, dus echt aandacht voor, uh, voor de well-being. En um, ik zou dat doen samen met... Um, uh, en dan zei het Sharon. En um, zij is dan inderdaad yoga coach en uh, geeft meditatielessen... En met Peter, die, die is woonachtig in, op Fertifatura. En hij zou dan de surflessen geven. En ik zou uh, meehelpen organiseren. Maar ook vooral uh, de foto's maken van de mensen als ze aan het surfen zijn. En de bedoeling was dat jullie die retreat dan in Ventura zouden ja. doen? Ja, Maar dat moet toch? Dat boek zo ja, Dat kan toch? natuurlijk nog in de toekomst... Uh, dat, ja. Of nog doorgaan, hè? Ja. Maar het, is nog niet het moet toch eens een beslag krijgen die... Uh... Nou, het was al helemaal gepland. Maar corona... Niet voor vorige november, maar die daarvoor. Ja. Um, maar ja, we hebben het gewoon niet door... Of nee, vorige november, sorry. Um, maar we hebben het ja, niet door laten gaan, want nee. uh, negatief ja. reisadvies, ja. Maar het is nu uitgesteld, nog niet afgesteld. Nee, wat maar, mij betreft niet. Nee. Ja, iedereen gaat ondertussen weer door hè, met zijn leven, dus ja. uh, we moeten gewoon binnenkort weer eens bij elkaar komen. Ja. Maar het is toch een hobby die je juist ook nu kunt doen? Bedoel, je bent alleen. Zeker. Je hebt eigenlijk met niemand in de omgeving iets te maken, maar dat, dat kan nog wel. Je kunt er gewoon je, je, je hobby blijven uitvoeren. Ja, nou, dat is ook zo, maar dat ik doe, doe het dan hier en uh, ik reis alleen niet, zeg maar in verband met corona. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Ja, ja je kan het wel doen natuurlijk, reizen in het kader van werk. Maar ja, ik heb hier ook een, een, een baan naast. Een baan, dus, uh, Maar ik, sinds mei ben ik ook echt ingeschreven als ondernemer. En um, ik uh, bied ook shoots aan. Dus mensen kunnen via de website inderdaad een shoot boeken. Ik heb nu ook met de spot afgesproken... dat binnenkort een keer een post doen als het een mooie dag is. Dat de mensen dan in ieder geval via mijn website... Uh, ja, een shoot kunnen boeken. Dus dan ga ik met het water in. Ja. En dan ga ik mooie beelden van de mensen maken. Of waar ze behoefte aan hebben. Hè. Als mensen ja, heel graag willen dat er, bepaalde, uh, dat er een stil leven wordt gemaakt. Uh, maar ja, actiefoto, alles kan. Ja, op een opdracht. Want uh, de, uh, ja. in je boek heb je natuurlijk ook allemaal uh, personen vastgelegd. Maar dat, is dan, dat zijn figuranten die gevraagd en ongevraagd zijn? Of hoe, uh... Ja, eigenlijk wel. Passanten. Ja. ja, en uh, dat was ook Bezal wel met het, maken... dat jouw boek nou, met het maken van het boek was dat wel een ding. Want ik wilde per se dat iedereen die erin staat, dat hij ja. wel akkoord was met het feit dat hij in het boek stond. Dus ik heb hem daar heel netjes uh, ja. aan gehouden. Maar ik heb daardoor wel ook een aantal echt hele mooie foto's niet kunnen opnemen in het boek. Oh, ja. Omdat ze maar... het gewoon niet wilden dat je het uh, publiceren Nee, wilde. niet omdat ze het niet wilden, maar het was ook af en toe je van een bekende. En die heb ik ah, ja. niet meer terug kunnen nee, vinden. Nee, je kon ze niet vinden. Je hebt ook een webwinkeltje. Klopt. Maar de foto's die we hier nu zien... en die ook op onze website te zien zullen zijn... die kun je via jouw webwinkel ook kopen. Ja, Klein, je kunt groot. Uh, prints kopen. Ik bied ze nu aan op A3 en A4 formaat, standaard. Maar als, er, als mensen een ander formaat voor ogen hebben... dan kunnen we daar naar kijken. Alles is mogelijk. Ja, alles ja. is mogelijk. Een nieuw baantje? <laughs> Zeker. Ja. En heb je Mijn nog... Grof? Ja, precies. Heb je nog exposities die... Uh, want je hebt een expositie gehouden, vertelde je net. Zijn er nog uh, exposities in de planning? Of wordt het ook allemaal tegengehouden door corona? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik heb hele leuke foto's ook geschoten in Portugal. En ook echt van het, het leven van uh, alle dagen rondom zee. Dus niet ah, ja. eens per se ook alleen maar van surfers, maar ook hè, van... van uh, vissers en, en, en oude vrouwtjes die spulletjes staan te verkopen. Maar echt typisch Portugees. Ja. Ja. En uh, de bedoeling was om uh, bij uh, de delicatessenwinkel in, uh, in Amsterdam... Casa Bocage om daar een expositie te doen. In combinatie met een uh, wijnproeverij. Uh, maar helaas gaat dat ook niet door. En ik heb nu wel uh, een aantal foto's opgenomen in een kalender... Dus die, die kun je ook kopen. Nou ja. via shop. Ja, via, ja. Ook via je webwinkel. Ja. Maar. maar het liefst. Ja, ik hou van exposities, expositietjes. Ja. Het is gewoon leuk om mensen bij elkaar te hebben. Hè? Het gaat allemaal weer gebeuren. Met muziek. Het is, het is en Ja, voorhouden. ik mis het. We gaan ja. weer terug naar normaal. En Denk je dat je gaat komen? je veld gaat verbreden? Dat je op meer items gaat storten als fotograaf? Ja, uiteindelijk zou ik nog meer willen reizen ook uh, via de fotografie. En als ik dan een keertje een opdracht heb, hier of daar... Ik heb bijvoorbeeld één keer een opdracht gehad in uh, Italië, in Noli. Um, daar was het Green Surf Festival. En toen hadden ze gevraagd of ik uh, verslag wilde maken van, uh, van de wedstrijd... en ook een beetje van het uh, hele event eromheen. Nou, dat was superleuk. Dan kom je weer op een nieuwe plek... Ja. En uh, dat is sowieso al inspirerend. meer. is het dan zo'n via, via verhaal? Of, of? Ja, de, de, nou, die hadden mij gevonden via social media. Oh, Zijn ze je zelf gevonden? Ja. Oh, dus goed. Uh, zie je maar dus weer wat dat ja, uh, teweeg kan brengen. Teweeg kan brengen, ja. Allright. We hebben het net over netwerken gehad, het Albert of heeft een heel groot netwer netwerk. Netwerk is heel belangrijk, ook voor jou, want die weet natuurlijk maar nooit wie waar uh, je tegenkomt en je aan nieuwe opdrachten kan helpen of andere opdrachten. Nou. Um, Noem nog één keer je e-mail, je, web, je websiteadres. Ja, dat is waterworks.earth. waterworks.earth. Nou, ga kijken <laughs> en je kunt ook in je winkeltje wat bestellen. Dus, en deze fotoboeken zijn ook te bestellen, neem ik aan. Ja. En losse kaarten ook, neem ook. ik aan. <laughs> nou. Um, ja, wat zou ik zeggen? Bedankt. Ga ik naar de zee op. Hè? Jullie bedankt. Ja. Ja, ik ben al geweest vanmorgen. Ja, vanmorgen uh, morgen al. Uh, ja. Ik hoop dat je snel weer kunt surfen. En, en, en ook dat je al je activiteiten weer kunt ondernemen... met andere mensen erbij. Dankjewel, hoop hopen. ik ook. Daar gaan we voor. Okay. Yes. Bedankt. Leuk. En dan nu. Een bijzonder gesprek in de Zandvoort Podcast. Deze keer is bij ons aangeschoven Alert Kalf... Welkom in uh, dit mooie hdmz-museum. We kennen jou natuurlijk allemaal. Um, autosport gerelateerd, maar ook Zandvoort gerelateerd. Um, mijn eerste vraag zou zijn... we hebben inmiddels heel veel mensen gesproken um, uit de autosport. Heel veel komen uit Zandvoort. En dan horen we heel vaak de verhalen van onder het hek door... op het circuit, opgegroeid met de rubberstank uh, en met het lawaai. Maar jij bent geboren in 1962 in Beverwijk. Ja, echt de aardbeien, hè? Ja, is dat de aardbei? Oh. Ja, dat is het. De, de, strawberries. De strawberries, hè. Hoe, heet, heet, hoe heet, heet het de wat Is de granalen, denk ik? Ganalen. Dan moet je het wel okay. weten. Je bent er ingeburgerd hier, of niet? Ik, nee, ik, ik, ik ja, heb geen idee. Nee. Ik ben er nooit voor geweest. Ik ben alleen de hockeyclub in... Uh, ja, nou, we zijn in de, de granalen. Ja, ah, ja, de, de strawberries. Ja, de granalen heeft de de aardbei. Maar dan ben ik altijd heel nieuwsgierig... Hoe ik dan hier terecht ben gekomen. Ja, hoe je dan in hemelsnaam bij de Autosport en in Zandvoort bent terechtgekomen. Nou ja, uit, uiteindelijk, uiteindelijk ben ik wel geboren in Beverwijk. Anthony Fokkerlaan, 53. Maar heb ik daar uh, in ieder geval geen actieve herinnering dat ik daar überhaupt uh, gewoond heb. Okay. Want ik ben volgens mij zes weken nadat ik uh, ter wereld kwam verhuisd naar het rustieke Zevenaar. Wat helemaal uh, ja, bijna in Duitsland ligt. Aan het einde van de A2. Eén uh, afslag, één afslag verder. En je ja, zit de in de Duitsland. Ja, en je, zet, je, je hebt de grensovergang. Um, dus, dus omdat mijn vader daar ging werken. Dus die, die, we verhuisden daarheen. Hè. Zo ging dat in die tijd. En nog verder weg van uh, ja, het circuit. Ah. En uh, nog verder weg van het circuit. En mijn vader, die had, mijn vader die had wel een, een, een passie voor autosport. Mijn vader was, uh, was ook iemand die daar veel over las. Dus veel boeken had. En ik was meer van plaatjes kijken. Maar goed, als kind kun je toch leuk bladeren in dat soort dingen. Mm -hmm. en, en ik vond dat mooi. En toen ik als kind een keer mee mocht naar het circuit... Toen uh, om te kijken, gewoon in de duinen kaartje kopen... in de duinen gaan staan. Toen zei ik, van dat, ga, dat word ik ook, autocoureur. En uh, je, je kon van alles tegen me zeggen... maar uh, dat, dat kon je niet uit mijn hoofd praten. Je speelde, je speelde ook al jong met auto's. Ja, maar ja, ik, ik, ik heb er achteraf... en ik kwam uh, uh, ooit op het circuit iemand tegen... Die, daar had ik mee op de lagere school in de klas gezeten. Wist ik helemaal niet meer, hij wel... <laughs> En toen bleek al dat ik heel veel raceautos, altijd raceautos stekende ook overal op. En ik weet aan. ook, wat ik wel nog weet, is dat, dat mijn vader een keer naar school moest komen. Toen had hij, dat was zo'n zo beroepskeuze test of zo. In de zesde, zesde klas lager ja, school. Ja. En toen was het van, ja, wat wil jij worden? Uh, Autokureur. <laughs> hoe oud was je toen? Ja, elf, twaalf. Okay. En toen, zei die, toen, die oude, toen hadden ze het gezegd tegen die oude van, uh, hij moet maar naar de LTS. Want uh, we weten het verder ook niet. Nee. En toen had hij gezegd, nou, er gaat veel gebeuren, maar dat niet. Ah, ja. dus, want hij gaat gewoon zijn HAVO afmaken. En dat was eigenlijk ook het enige wat, die, dat wat mijn ouders hadden. Hey, ik mocht alles doen als men wel de HAVO deed. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk de enige voorwaarde. In een voorwaarde. basis. Ja, en uh, dus daar, hè, toen, toen wilde ik dat. En uiteindelijk uh, verhuisden we richting uh, Loenersloot. Dat was alweer dichter bij Zandvoort. Ja. Uh, en... en uh, ja, gingen we naar Grand Prix, gingen kijken. En uiteindelijk, toen ik jaar of 16 was... toen uh, had ik uh, uh, geld gespaard om een cursus te doen. Verhoogde rijvaardigheid. Onder leiding van Alfred Albenes. En Zandvoort uh, Noord. En daar uh, woonde die. En uh, nou ja, daar, daar, daar, he, daar, van het een kwam het ander. Die cursus staan, duurde drie dagen. Uh, ik weet nog dat Arie Luindijk mijn allereerste instructeur was uh, in die tijd. Ja, in uh, en Arie weet dat ook nog. Dat is het mooiste. Oh. Dat, dat is uh, eigenlijk wel heel geestig. Is vind gemaakt op hem toen al. Ja, ja. ja dat, dat, dat, dat, is, dat wist ik helemaal niet. Maar dat kwam veel later Kwam dat pas weer. Komt het uit. Ja. Komt het uit, ja. Dat hij, uh, hij zei, alles kon veel beter terugschakelen al. En heel en toe dan ik ooit in mijn leven gekund heb. En toen was hij 16. <laughs> dus, uh, dus toen, uh, ja. En toen, toen, toen, toen uiteindelijk ja, gaan racen. Hè, zoals dat ging in die tijd. En... Uh, toen Eigenlijk pas veel later, want ik ben in. Uh, toen was ik wel veel in Zandvoort en dachten mensen wel dat ik in Zandvoort woonde, maar uiteindelijk ben ik pas in 92 in Zandvoort komen ja. wonen. Dus, uh, dus dat is ook. Uh, toen ik dertig was, kom ik nu achter. Dus, uh, Weet je, ah, dat heb ik ja. niet gedaan. Ik ken jou vooral het uitgaansleven in Zandvoort. Ja, maar dat was. Daar, want ik was zat daarvoor wel. Hè, want we deden de. de, de, de, de uh, de racecursussen altijd in Zandvoort. We raceden veel in dus Ik was veel in Zandvoort. Maar ik woonde er uiteindelijk niet. En, en dat is pas van veel later gekomen. Toen ik eigenlijk uit Engeland terugkwam. Ja. Ook per ongeluk. En bij mij gaat mijn hele leven is wel veel per ongeluk. Uh, ja. dat is, dat is, ja, want ik kwam uit Engeland ook. Uh, en ik, ik wilde eigenlijk aan de kust wonen. En ik, woonde, en ik deed een beetje werk nog in Londen. En een beetje werk in Parijs. Maar vooral veel reizen. En toen dacht ik, oh ja, dan is knokken is wel mooi. Hè? Gewoon uh, lekker aan de kust in België, Dat is een beetje centraal. En toen uh, was ik daar geweest. En toen dat, dat appartementje is bekeken. En toen, toen uh, kwam ik hier voor de paasraces. Toen zat ik bij Nuf op het terras even met uh, Piet Perkwien te praten. En uh, Piet die, uh, ja, die zei van... Uh, uh, die had een zomerhuisje in Zuid. En... Uh, ik zie, joh, woont er iemand? theo? Nee, joh, ga jij daar even wonen tijdje? ja, is goed. Nou, voor, nou ja, van de twee jaar gezeten, geloof ik. Dat was mijn eerste... Dat was, mij niet was niet even. Ja. Nee, dat was niet even. Dat was even. Wat kost dat? Ja, zo, ja, is goed joh. Dus, dus, <tiedacht> hè, dus twee jaar, volgens mij twee jaar gezeten daar. En toen heb ik een... Maar dat is wel lekker praktisch, als je van een race houdt. En, ja, hoewel een en, het, het, en, het ja, hoewel het... Ja, hoewel het eigenlijk was het geestige was. Het in die tijd tekende ik ook mijn eerste contract met Eurosport... Dus ging ik ook... Het uh, 92 was ook het eerste jaar dat ik alle Grand Prix afging. Dus ik was heel veel weg. Uh, dus ik was ook niet eigenlijk heel... Ik was niet meer hier dan dat ik eigenlijk hier al was, zeg maar. Je nee, was gewoon heel blij. Ja, en uh, alleen... Ja, Sanford is natuurlijk gewoon wel een heerlijk dorp om te wonen en, en om te zijn. En uh, in die tijd was het ook al apart... Want we hadden een, een, een, een, ja, had zo'n club mensen. Hè, met, met, hè, Frans Feurens wonen nog hier. Jan Lammers wonen nog hier. Uh, Olaf wonen nog hier. Ik woonde nog hier. En we zaten allemaal een beetje in hetzelfde, hetzelfde, ja, biertje, hetzelfde, hetzelfde wereldje. En we hadden allemaal vrij als andere mensen werkten. Ja, en werken precies. wanneer andere mensen het vrij waren. Want... we jullie altijd vrij waren. Ja, <laughs> dus. dus uh, en ik moet ook zeggen dat het was altijd. Als je een Grand Prix gedaan had, je kwam zondagavond terug in Zandvoort. Ja, er was altijd nog wat, ergens wat te eten te halen, er was altijd nog wat te doen, er ja. was altijd wat reuring. En, uh, maar nu en, heb je het dan weer over je tv. Je carrière Nee, en... nee ja, dat oh. al, puur, puur over Zandvoort, dat het hier gewoon heerlijk wonen was. Ja, dat zou het en, en, en, en zeker als je onregelmatig werkt. Ja. En in die tijd, ja, dat was gewoon uh, bijna gewoon altijd vakantie. Ja, ik heb ook even, in je, of even, ik heb me uitgebreid <laughs> ingelezen in jouw... Uh, nou, biografie zou ik niet zeggen. Maar Wikipedia weet ook een hele hoop. Er zijn heel veel filmpjes van jou op uh, YouTube. en uh, Maar je hebt in heel veel klasses gereden. Also, ja. Ik, ik heb geleden Clio, uh, Formule 3, Ja, dat is allemaal, ja. Ik, ben, ik ben begonnen in, uh, zoals je toen deed in het uh, begin jaren tachtig. Of, of, of zeg maar eind jaren zeventig. Begin jaren tachtig. Dan begon je met Formule Ford. Daarvoor had je ook nog wel eens in Duitsland Formule V. En, uh, maar ja, dat was... Uh, Formule 4 was de gangbare klasse om te beginnen. En daar kwam Formule 4, Formule 4 2000. En in Engeland een jaar uh, nog Formule 4 gereden. En, uh, en, en, en toen uiteindelijk bleek dat Formule 1 uh, iets was wat niet meer helemaal... Uh, realistisch was. Ja, was toen, kwamen, toen kwamen de toerwagens en de Clio. Toen kwam maar... ook nog de Formule 3 daarna, trouwens. Dat Waarom uit. was de Formule 1 niet haalbaar? was een gebrek aan ja, geld, het, of... makkelijke, het makkelijke... Nee, gebrek aan ja. uh, talent vooral. En, en, en, okay. en, dan, en dan misschien nog niet eens zozeer het, het, het rijtalent. Maar die ambitie had je wel. Maar maar, dus jullie als ja. open klassen, Formule 4 is het dan het begin? Nee, nee ik, ik roep altijd van kwaad. Qua rijtalent. Ik denk dat het daar niet aan ligt. Of gelegen heeft. Maar wel aan, aan algemeen talent. Om te zorgen dat je ook. Mentaliteit. De goede mensen voor je hebt werken op het goede moment. Ja. En die even helpen met de juiste beslissing nemen. En je behoeden voor allerlei uh, dingen. Die je misschien. Uh, Al bijzaken. Ja en wat misschien ook wel zo is. En dat is, dat is wat mooi. Daar kwam Jan Lammers eigenlijk mee. Toen mijn boek uitkwam. Die zei ja. Allard, die was in die tijd natuurlijk... Die vond alles leuk. He, ik werkte ja. op het circuit. Ik, ik deed wat evenementen organiseren. Hier ik raced ook nog, deel je, nog 20 races voor Jan in die tijd. Je was te weinig gefocust eigenlijk. Ja, kon, misschien, kon je kon niet echt kiezen. Ja, misschien zou je dat zo... Ik stond op donderdagavond nog de vuilniswagen op het circuit nee. te legen. En vrijdagochtend reek ik op de <laughs> Nürburgring uh, de baan op. Want dan gingen we testen. Ja. En, en, en er was nooit rust in mijn leven. En nee. we gingen altijd maar vol gas door. En uh, misschien, misschien ja, noem het focus, noem het... Uh, ik weet het niet. Onrust. Maar aan welke tijd, welke uh, klasse auto's heb jij de leukste, de beste herinneringen... Uh, misschien leuke verhalen over de Clio Cup bijvoorbeeld. Of over de ja, ze Formule 3. Hebben, Ja, ze hebben, ze hebben, als ik, als ik kijk, uiteindelijk, als ik, uh, moet je dat ook zien in periodes, denk ik, uh, Gert. Als, je, als ik kijk, mijn tijd in Engeland was A, fantastisch uh, om mee te maken. B, heeft het mij enorm gevormd voor mijn latere jaren. En C, heb ik daar enorm veel mensen leren kennen waarmee ik nu nog werk. He, dus dat is... Dat is uh, een fantastische tijd geweest. Kan je even kort aangeven wat je in Engeland gedaan hebt? Geraced met Formule Forts. Maar, maar vooral. Ja. Hè? Alleen, alleen op een ogenblik... Uh, uh, het was ook nog zo dat ik moest ook nog een werkplaatsje runnen. Want ik, ja, er moest ook nog wat geld verdiend ja, worden. Precies. Hè? Ja. Dus je, je, en die kost geld, denk ik. Nou ja, je, je, je probeerde te racen. Dat kostte dan niet zoveel. Maar ja, dan, dus je, ja het eindjes aan elkaar knopen. Op, ja. op allerlei manieren. En dat was gewoon... Ja, ook wel leuk om te doen en en en en alle mensen echt echt zoveel mensen daar die die het doen waarmee je werkte, die je, die je kende, die je... waarmee ik gewoon echt tot op de dag van vandaag nog steeds uh, contact heb. Dus het is eigenlijk wel fantastisch. Dat is mooi, ja. En dat, is, dat was gewoon in die tijd, weet je wel, nu heb je een telefoon. En, en, en dan beginnen we en zeggen, we hebben de telefoon uitstaan. Maar toen was het één keer in de week een collect call naar Nederland. Uh, om om, om, om je ouders te vertellen dat, dat, ja. je nog, ja, dat je dat nog je te eten had en dat <laughs> genoeg te eten, dat het allemaal ging. Dus ja. het is, die tijden die waren echt anders. En dat ik zou het zo weer doen. hè, ik, ik, ik, ik, ik vond het echt helemaal, uh, helemaal te gek. Als ik daarna kijk... Het, het, het gedeelte Nederlands Tourwagenkampioenschap... Mitsubishi, de Clio Cup... Dat waren gewoon professionele raceteams... waar je ging werken of rijden. Maar dan was het ook eigenlijk weer werk. Dan kreeg je ja. gewoon een, een, een salaris en je verdiende wat. En, hè, dat was anders. Maar als ik dan weer denk aan mijn tijd in Mexico... Waar het weer, uh, dat was bijna een... een, een, een, een terug in de tijd naar Engeland, weet je. Die mensen moesten alles zelf maken. En, maar dat was ook fantastisch. Dat heb ik zo'n gave tijd gehad. Dus, en nu ook nog, als ik met historische auto's race. Dan, dan, ik bedoel, ik race nu met een oude Le Mans auto. En dan rij je op, op, op, op de, de, de classic Le Mans. En dan rijd ik de baan op en dan denk ik... ja, wat heb ik toch weer een voorrecht... dat ik met deze auto hier mag rijden. En dus het heeft allemaal wel eigenlijk... Uh, Leuke dingen... Z n, z n, z n, uh, ik heb wel rare dingen gedaan. Ik bedoel, een, er was een, een Formule 3000 race op Assen ooit. En toen, uh, uh, toen belden ze mij op van de, de organisatie. Van ja, we zouden eigenlijk iemand in die auto willen hebben. Die, uh, die een beetje bekend is. En, uh, en ik dacht eerst nog, oh die bellen van heb jij het nummer van ja, die of die. Toen, wat ging toen belden ze, om jou? toen ging het om mij. En, en, maar dat was eigenlijk ook, ja dat was natuurlijk... ...compleet chaos weekend. Want ik was er fysiek niet klaar voor. Ik, aan alle kanten was ik helemaal niet klaar ja, niet voor zo'n auto. En ik moest even op vrijdag een uurtje vrije training. En daarna was het gewoon kwalificeren ah. en racen. Dus dat, dat was natuurlijk weer aan alle kanten... Uh, het helemaal uh, bij jou eigenlijk. Ja. <laughs> maar dat was wel weer een top weekend. Weet ja. je, je zaterdagochtend wakker wordt van de spierpijn. Dat je echt denkt van... Hoe kom ik in hemelsnaam dit weekend door, weet je maar dan op een of andere manier lukte het dat toch. Ja, dus dat is toch wel gaaf eigenlijk. Maar door al die, uh, al die diverse activiteiten in de loop der jaren heb je natuurlijk een enorm netwerk opgebouwd. Ja, wat je nog steeds kunt gebruiken. En maar de oorsprong en de oorsprong Geert, die zit gewoon in Engeland hè, van dat netwerk. Thuis bij Watson. Ja, dat is nou dat is dat is nog John is nog van later, want Wattie, die kwam uiteindelijk... Ik ben, ik ben in 83... Uh, 83 tot en met 86... Eigenlijk uh, had ik mijn basis zeg maar in Engeland. Toen ook wel weer... 85 eh, zei ook wel veel in Nederland. Maar ook wel veel dat ik daar was. Uh, en daarna was het eigenlijk pas... Heb ik... Uh, tv-werk gedaan, 90-91... vanuit Londen, waardoor ik ook weer... in Engeland zat en ieder weekend... op een circuit was te vinden. Niet alleen om te rijden... maar ook gewoon ja, om daar te zijn. En, en vanaf 92... kwam ik natuurlijk met Watty, uh, met John Watson in de Formule 1 terecht. Dus ja... Ik bedoel, dat was niet een kruiwagen. Dat was een complete, complete ja. vrachtwagen... waarmee ik ja. daar binnen gereden werd. Dus, dus die Engelsen... vanaf 83 tot zeg maar... 394 is die Engelse periode. Heel is, geweest nou, heeft een netwerk opgeleverd van hier tot hier. Maak je nu nog, oh, kun je nu nog gebruik van maken? Ja, nog steeds. Maar, was er iemand... maar ik zou je, wat, dat is wel mooi. Ja, Want eigenlijk, als ik daarover nadenk. Uh, ik ben in 2001 een jaar naar Amerika geweest. Uh, maar dat ook daar heb ik weer contacten. Maar dat komt ook omdat ik daar weer uh, mensen. Ik wil mijn. Uh, Monteur aan mijn Formule Fort in 1983 in Engeland... die werkte toen in Amerika voor een team. Ah ja. En ik kom daar aan van... <tie> Hé hey Allard, hoe is het? En je wordt overal weer zomaar... Ik bedoel, daar was een, een, een Belg, uh, Erik Bachelard... Die, had een, die kende ik van hier en Engeland... en die had een team in Amerika. Dus dat hele Engeland nam je ook weer mee... Naar Amerika. We doen ook, ook in Amerika. Het lijkt toch een, een klein wereldje. Ja, ja dat is, bizar is dat. Ja. Maar hield jij je toen bezig met het verdienmodel van de autosport? Of is dat pas later gekomen? Nee, dat is wel, het, het verdienmodel was vaak wel lastig. En, en uiteindelijk is het ook... Het, het, het rare is eigenlijk dat ik... Uh, uh, een fijn salaris had in de tijd dat ik het eigenlijk niet eens meer nodig had. Omdat ik ook van de tv al een salaris had. Ja, precies, maar, ja. maar, maar daarvoor was het altijd, als ik het risico kon betalen... Was het goed? Dan was het goed. En, en <laughs> ik kon altijd bij mij... Het, het grootste... Uh, ja, de, de, de, het, het mooiste vind ik altijd... Wat mij, of een van de mooiste dingen die mijn ouders mij gaven en gegeven hebben... is... Het is, is uh, de mededeling: als je niks hebt, dan kom je maar thuis wonen. Want hier hebben we altijd een bed en eten. Nou ja, dus He? uit van basis als het echt mis is. Ja, dus, dus Goed, ik hoef ook niet zo ouders. heel veel te hebben. Want ik kan altijd naar mijn ouders. He? Je, dus je vader was een groot voorbeeld voor je. Ja, ja mijn vader was nog een paar steeds. Een jaar geleden overleden? Uh, ja, inmiddels al tien jaar geleden tien jaar overleden. Jaar geleden. Ja, ja de, de, het is niet altijd even gedateerd, de informatie. Nee, maar, maar, je... nee, maar dat, dat, is, dat is wel, wel apart. Want ik... ik uh, uh, ik kwam, het is elf jaar geleden trouwens. Maar daar kwam ik, ik wist ook niet meer dat het al zo lang geleden was. Maar daar kwam ik eigenlijk ook weer prongelijk uh, achter in, in, uh, tijdens de Dakar Rally. Dat iemand tegen me zei van... Ja, maar dat is ook al elf jaar geleden. Ik zei van, is dat al zo lang geleden? Jeetje. Maar dat is elf jaar geleden. Maar was, was voor jou een belangrijk iemand? Ja, en, en, en, uh, maar ik denk dat, dat je... Kijk, mijn vader was een, was een aparte. Want hij was natuurlijk altijd een beetje een buitenbeentje binnen de familie. Uh, een enorme techneut. En. en, en, en he, uh als hij, als, hij, als, hij een, als hij een iPhone kreeg, dan ging hij eerst even de hele gebruiksaanwijzing lezen voordat hij hem aanzette. Maar die rol en, van buitenbeentje heb je van je vader <laughs> ja, overgenomen, ja, of niet? Ja, absoluut. Mag ik dat zo zien? Dat oh mag mijn... jij zo zien, ja, absoluut, <laughs> absoluut. En ik denk dat hij dat stiekem ook wel heel mooi vond. Ja, ja dat uh, ik ook wel, ja. Maar hij was, uh, weet je, hij was heel strikt met regels. Hè, als ik, ik mocht bijvoorbeeld, toen ik 18 werd en mijn rijwers had, mocht ik altijd de auto meenemen. Alleen als ik ooit één keer met drank opgepakt zou worden... dan zou hij de sleutels afpakken en nooit <laughs> meer... En als ik tegen hem zei van... ja, maar ik ben om één uur thuis vannacht... dan moest ik ook niet om vijf over thuis komen. Ja, ja. He, dus aan de ene kant was je supervrij. Streng en duidelijk. Aan de andere kant, afspraak was ook afspraak. Ja, dat is mooi. Ja, en, maar de afspraak was ook... neem een beslissing. Doe wat je leuk vindt, wat je denkt dat goed is. En als alles mislukt... Dan kom je maar weer thuis wonen en begin je maar weer overnieuw. Ja, ja. En dat is natuurlijk gewoon een fantastische... Mooie opvoeding. Ja. En dat... je moeder, heeft die een belangrijke rol? Mijn, moeder, mijn moeder is... De, de, de, die heeft denk ik iedereen. De liefste moeder uh, ja, nou, ter wereld. Heb ik gelezen. En, ja. Ik heb voor mijn moeder enorm veel uh, waardering. En, uh, Leeft ze en, en, nog? En, ja. En uh, vanmiddag ga ik boodschappen doen met haar. In Zandvoort nog? In, uh, nee, mijn moeder woont in uh, Loensloot. Oké. Okay. En... Uh, mijn moeder is inmiddels 82 en heeft tien uh, uh, jaar geleden een. Uh, want daarom weet ik dat mijn vader elf jaar geleden is overleden. Mijn moeder heeft tien jaar geleden een uh, herseninfarct gehad ja. en uh, heeft toen uh, zeg maar ja om een lang verhaal kort te maken. Zet een ja. maand op intensive care gelegen en uh, drie maanden daarna woonde ze weer zelfstandig thuis. En heb je eigenlijk behalve een beetje afasie niet door dat het, uh, dat ze een herseninfarct gehad heeft. Maar ja, dan zeg ik... Mam, je bent ook 82. Dus een beetje langzaam en warrig praten. Dat hoort ook bij je leeftijd. Ja, he, dat, dat, er, er zijn mensen die hebben er geen herseninvarkt voor nodig. Nee, om, nee, om warrig te stiep. praten. Er zit de hele Tweede Kamer vol. vol ja. maar, goed, dus, dus, dus, dus, en, maar mijn moeder is... Kijk, mijn moeder is geboren in Nederlands-Indië. En die is als... Uh, klein meisje is op een repatriëringsschip teruggekomen naar Nederland. En... Uh, toen ze een jaar of een negen was, denk ik. Negen of tien. Dus, dus die heeft eerst natuurlijk tien. Ja, eerst een paar jaar onbezorgd gehad. En toen in een Japkamp gezeten. En daarna teruggekomen naar Nederland. Je uh, hey, kom je uit als kind uit een land waar altijd de zon schijnt naar iets waar het totaal anders is. Dan scheiden de ouders, dan gaat de moeder dood. Dan, nou. Dus mijn moeder heeft best wel een hele vert. moeilijke, moeilijke uh, uh, ja, jeugd en koude start gehad, zeg maar. Uh, koude start. <laughs> ja, en heeft, maar is toch een, een, een, een, een wonderbaarlijk sterk mens. En, en uh, ik, ik, het enige waar ik wel eens, uh, mijn moeder heeft, ik noem dat de kampsyndroom. Dat is dat je niet klaagt. He, ja. want je je uh, Ik mag niet klagen. Je mag niet klagen. Want als de Jap ziet dat je klaagt. Dan, is, dan, dan uh, maakt ja. hij daar misbruik van. Ja. En dat, he, toen wij klein waren. Dan gingen we hokje. En als je dan een bal op je knie kreeg. Dan zei ze loop maar door. Het is tijdelijk. Je loopt het er vanzelf uit. Ja. He, en, en, maar dat... Dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat ze ook de herseninfarct gekregen. En wat heb, jij van, uh, wat heb je van je ouders mee, of van je moeder meegekregen? Mijn moeder gewoon uh, niet klagen. Gewoon doorgaan. En ben je nu een beetje mantelzorger? Uh, nee, dat, dat, nee ik ben, want ze leeft. Ze, ze heeft, uh, maandagochtend krijgt ze gewoon thuishulp. Ja, okay. En dan doe ik. Uh, ik ga één keer in de week. Want ze heeft dus de rijbewijs, wil ze niet meer. Dus we gaan uh, één keer in de zes weken gaan we samen naar de kapper. En dan gaan we daarna boodschappen doen. Uh, althans, dan gingen we kleren kopen of zo. Maar dat mag nu even niet. En één keer in de week gaan we gewoon naar de supermarkt. En dan, uh, dan uh, rijden we even naar de supermarkt. En dan gaan we boodschappen doen. En verder woon ik op vijf minuten afstand. Dus als het me nodig heeft, dan ben ik er zo. Ja. Ik wil één ding nog uit jouw uh, zeer rijke en uh, wisselvallige... en <laughs> heel creatieve carrière pakken. Want we kunnen daar nog dagen over praten. Ja. Maar er was één ding wat me opviel. Je hebt in ieder geval in je uh, Eurosportperiode naar mijn idee... Een grote blunder gemaakt waar je nog lang spijt van hebt gehad. Want je deed verslag van een race met de Ayrton Senna. Die kreeg een ongeluk. En jij moest het verslag afbreken. En je hoorde op een vliegveld in Milaan pas dat hij overleden was. Nou ja, ik weet, ja, ja, dat, ik weet niet waar ik vooral spijt. Nou, voor jezelf het gevoel dat dat, dat dat ergens jammer was. Nou, achteraf, achteraf waar ik eigenlijk... Uh... Het was toen zo normaal dat we weggingen en, en naar het vliegveld gingen naar huis gingen. En als ik er zeg maar jaren later, als ik op terug, had ik natuurlijk nooit van dat circuit af moeten gaan. Nee. Ik had natuurlijk nooit weg moeten gaan. Want je, je, je. Ik bedoel, je had daar natuurlijk gewoon. Erbij moeten blijven, ja. Maar toen, ja. Toe, toen vond je juist dat je dat niet moest doen. Ja, apart. Hè? Dus het is wel wat veranderd. In ja, het is, ja, maar je wordt ouder en je, je hebt, krijgt een, een, een andere inzicht misschien. Maar je, hè, toen, toen was ik ook. Kijk, nu ben ik meer. Uh, ja, toen, toen was ik meer alleen de commentator. En als, als de finishvlag was gevallen, was ik klaar. Ja. Nu... Klaar met werken en dan ging je ja, gewoon Ja, en dan ging je naar huis. Ja. En dat deed we eigenlijk altijd. En nu ben ik veel meer met, met allerlei dingen eromheen ook bezig. En nu zou ik gewoon... Uh, ik zou het nu niet meer in mijn hoofd halen... om niet te blijven totdat ja. ik wist wat er aan de hand was. Ik ben ook een paar keer vaker met de dood geconfronteerd geweest in de race uh, ja. ja, ja. En dat, dat weekend was natuurlijk helemaal een zwart weekend... maar we hebben ook hier op Zandvoort uh, dingen meegemaakt... En, en, en, en ja. met Alain Vinks en ja. Ja, Paul Warwick. En, uh, ja, het, het gebeurt. Het, weet je, het, het, het is, als iemand overlijdt, is nooit leuk... wie het ook is en wanneer het ook is. Uh, maar ja, het gebeurt en accepteer dat dan maar. Ja, en, en zeker in de raceport hou je er rekening mee... dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Maar ja, het je kan. stapt vrijwillig die auto in... En, uh. Het is tegenwoordig een stuk, stuk veiliger geworden, natuurlijk. Maar toen... Ja, maar dat, dat het feit dat het veiliger wordt maakt het ook weer onveiliger. Ja, dan denk je dat je. Ja, en dan gaan de risico's omhoog. Ja, risico eh, eh, genomen. Eh, ik bedoel, als je. Als je... Mensen, mensen hebben tegenwoordig in de auto op de weg, hebben, hebben airbags en uh, veiligheidsgordels en, en, en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, vroeger als je tegen een paaltje aanreed, pak je je been ongeveer. Hè? Ja. En, en, en, ja, maar mensen reden dus wel veel voorzichtiger. Ja, ja. Anna, voor deze aflevering houden we het hier even bij. Uh, maar we komen bij je terug, want we hebben nog zoveel te bespreken. <laughs> maar in ieder geval tot zover bedankt. Graag gedaan. Dankjewel.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 of stuur een e-mail naar info at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 Ja, dan ga je hier naar beneden van het bergje af, van het huisje van los, ga je naar de Middellandse Zee. Daar staan allemaal Nederlanders gewoon op de campings en zo. Ik zei, ja, dat is wel zo. Maar dat zijn nou niet helemaal op bepaald mijn type Nederlanders. <lacht> zo van, oh, pa, ja. Ja, zei mijn vriendin, jij bent een schrijver. bedoel. Wat mij opvalt, je maakt altijd van die zoetsappige dingen over vroeger. Den Haag, je moeder. Schrijf nou eens een keer een ruige conference. Iets, iets ja, gewoon iets moderns, wat je heavy. Nou, dat vond ik een goed idee, hoor.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 Hahaha! Aan Donald Duck, ja! Zeg ik het nog verkeerd ook? Ik moet zeggen: aan de Donald Duck. Want Donald Duck zelf is natuurlijk niks mis mee. Het is wel een gaarne eend. beetje raar dat ik geen broek aan heb. Maar aan de andere kant een eind met een broek aan, dat is ook geen porem, hè?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 Die roept over de hoofd van al die toeristen naar zijn vader. Duurt het nog lang voor we bij die klote apen zijn. En die vet krijgt de pleurster erin meteen. Meteen. Die wordt meteen kwaad. Die laat enige enige dag uit niet verzieken. En die zegt heel assertief tegen zijn zoontje. Wat voor een apen? En het gozerstje schreeuwt keihard terug. Klote apen. En die vet voor link jongen, Die begint gewoon tussen die toeristen door te roeien richting zoontje. Hij zegt als jij dat nog één keer zegt dan. En die moeder zegt iemand een of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 Idioot, offensive to Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er. En die vader zegt kribbig. weet jij het weer beter? En dat ze zegt, ja. En die vader zegt, wat ja. En dat ze zegt heel zuigerig: ja, papa. <lacht> en die vet, het hem zijn oren. Die werd leek, jongen. Hij zegt: je houdt zijn bek tegen van anders dan. En die moeder zegt iemand tof een toffee. <lacht> En de grote zegt, het verremmen, weer een toffee. Ik los nou wel een keer een droppie. En die vent wordt weer Die dus ik ja, krijg je geen droppies. Je weet net zo goed als ik dat de droppies voor je zus zijn. Want die feest blijven achter de beugel plakken. En is er helemaal niet meer te verstaan. En dat jongetje zegt zo quasi er van hier zo, hier zo, hier zo, hier zo, hier zo. Ken ik al die kleffe klote gaan lekker opbreken? Hè? Omdat zij zo'n stomme paardenbek heeft. En die vader die zegt, stomme paarden, wat? En dat jongetje zegt dan nou, dat hij een stomme mond.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 Ik dacht, ik dacht, nou is die geslacht, die kleine. Nou is die geslacht. Met die water, die hield zich nog één keer in. Je had het moeten zien. Het stoom kwam uit zijn oren. Die staartse wapperde alle kanten uit. En die begon daar op de berg tussen die toeristen preventief tot te tellen. Hij stond er zo bij, van één, twee, drie. En dat zootje presteert het om tegen de andere toeristen te zeggen... Goh, ik wist niet dat hij kon tellen. Vier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 Ja, dat was het. Uh, kan ik eindelijk eens vertellen waarom ze een pleurisekel aan de Donald Duck hebben? Uh, raar vak eigenlijk, hè? Ja, nou goed. Zonder gekheid, eventjes. Ik heb een traumatische bloedhekel aan DE Donald Duck. Aan DE Donald Duck. Niet dat ik een traumatische jeugd gehad heb. Helemaal niet, jongen. Het enige traumatische aan mijn jeugd is dat hij is afgelopen. Ja, dat is wel jammer hè?